9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Op Super Tuesday in de VS zijn nu ook de stemmen in Alaska geteld. Mitt Romney is daar de winnaar, gevolgd door Ron Paul, die nog niets heeft gewonnen. In tien staten hielden de Republikeinen voor verkiezingen. In de belangrijke staat Ohio was het lange tijd een nek-a-nek-race tussen Romney en Rick Santorum. Romney won uiteindelijk op het nippertje. Hij schreef zes staten op zijn naam, Santorum 3 en Newt Gingrich 1. De acties bij de politie breiden zich uit. Ook in Noord-Holland schrijven agenten nu geen boetes meer uit voor lichte overtredingen. De afgelopen dagen stopten een aantal andere korpsen daar al mee... vanwege het cao-conflict met minister Opstelten. De politiemedewerkers voelen zich volgens de bonden onderbetaald en ondergewaardeerd... gezien de zwaarte van het politiewerk. Actievoerende agenten geven geen bonnen voor overtredingen... die geen direct gevaar opleveren voor de omgeving... zoals fietsen zonder licht of iets te hard rijden. De komende dagen zullen steeds meer korpsen zich bij de actie aansluiten. De wintersomstandigheden op het spoor hebben tot meer problemen met wissels geleid dan minister Schultz de Tweede Kamer heeft gemeld. Dat schrijft de Volkskrant. Begin vorige maand liep het treinverkeer vast na hevige sneeuwval in een groot deel van het land. In een brief van de Kamer schreef Schultz dat er in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Uit een interne evaluatie van de NS blijkt dat er een kleine 700 infrastoringen waren.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 De Amerikaanse vicepresident Biden, die speciaal vanwege dit agendapunt naar Honduras was gekomen, zei dat de VS niet ziet in legalisering en blijft inzetten op het winnen van de oorlog tegen drugs. De presidenten uit de regio praten later deze maand verder over het drugsplan van Pires. Het weer nog van het westen uit bewolking en regen. Vanmiddag regent het af en toe flink door en bij een stevige zuidwestenwind wordt het 6 tot 9 graden. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Het wordt dan 7 of 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. 16 files nog, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Het loopt vooral vast op de snelwegen vanuit Brabant naar Utrecht. Eerst de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en het knooppunt Oude Rijn, 20 kilometer... Het is daar zo druk omdat er een ongeluk is gebeurd op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knopen Lunetten, 10 kilometer. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht rijdt om via of Rotterdam of via Nijmegen en Arnhem. Op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Daar staat tussen knooppunt Empel en knooppunt Vught. 5 kilometer door een ernstig ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Utrecht in de richting van Eindhoven... kan het beste omrijden via Breda. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Dus u belt! 1888, nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. <lacht> nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks NAJAD, Gumel in Amsterdam. 1888, 888, nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN, 80 cent per minuut. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Mid Romney heeft dan wel de belangrijkste staat Ohio gewonnen... bij de Republikeinse voorverkiezingen, maar het was allemaal wel erg krap. De Republikeinen hebben dus nog altijd geen duidelijke presidentskandidaat. Hoort u zo meer over. Eerst naar huurders in Nederland. Want de inkomensgegevens van een miljoen van die huurders, huishoudens... zijn zonder toestemming van die huurders aan verhuurders doorgegeven. En daarmee heeft de overheid de privacywetgeving geschonden. Dat zegt advocatenkantoor Kennedy van der Laan... die dat heeft onderzocht in opdracht van huurdersvereniging De Woonbond. Van De Woonbond, Hans Roosenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Legt u het eerst eens even uit. Waarom zijn die inkomensgegevens doorgegeven en door wie is dat eigenlijk gebeurd? Het kabinet wil een extra huurverhoging uh, mogelijk maken... Uh, voor inkomens van meer dan 43.000 euro. Ja. Dat zou 5% op inflatie zijn, dan kom je uit op 7,3%. 1 juli. En dan krijgen die verhuurders meer inkomsten en kunnen die verhuurders een heffing gaan betalen. Uh -huh. Daarvoor moet je dus weten hoeveel iemand verdient. Precies. En het gaat niet alleen om de huurder zelf, maar ook om de mensen die met hem uh, wonen, dus de medebewoners. Oké, okay, en dat is gedaan, uh, dat wordt gedaan om het scheef wonen aan te pakken, maar nu blijkt uit onderzoek van het uh, advocatenkantoor Kennedy van der Laan dat dat niet helemaal rechtmatig gebeurd is? Nee, ten eerste is de wetgeving, de wetsvoorstellen zijn nog niet besproken in de Eerste en Tweede Kamer. Dus er is nog helemaal geen wet. He, dus de, de, de wettelijke grondslag ontbreekt, zou je kunnen zeggen. En ten tweede, als je dus op deze manier de privacy schendt... dan moet er echt geen alternatief zijn voor je maatregelen. He, ze willen dus die doorstroming bevorderen. Nou, er zijn veel betere middelen maatregelen om dat te doen. En het is helemaal de vraag of met deze maatregel, dus die 5% plus, ten ja. koste van privacy... of dat lukt ja, met Ja, maar maatregel. Met die, die discussie willen we eigenlijk niet met u aangaan. Het gaat hier eventjes om het feit dat u, uh, of in ieder geval het advocatenkantoor... heeft ontdekt dat de privacy van de huurders geschonden is. Dat is uh, een van uw grootste bezwaren. Ja, maar dus er is een Europees uh, Hof voor de Rechten van de Mens... En die hebben dus wetgeving waarin staat dat je dus... wil je dus die privacy schenden op deze manier hè, mm -hmm. uh, voor een bepaald doel... dat je dat op geen enkele manier dat doel moet kunnen realiseren. Dus dat is wel heel wezenlijk van belang. Mm -hmm. En dan verder is het zo dat uh, die, die, die, die privacy geschonden wordt op momenten dat gegevens van huurders. Uh, beschikbaar worden gesteld aan de Belastingdienst hè, door die verhuurders. Dat gaat dan om adresinformatie. En het gaat ook om de, de gegevens die de Belastingdienst dan weer teruggeeft aan die verhuurders. Dat zijn, is dan een check op het inkomen. Mm -hmm. En in beide gevallen zou een huurder moeten worden geïnformeerd. Sterker nog, hij zou toestemming moeten geven. En omdat dat niet gebeurt, hè, is dat schending van de privacy. Het, het is zelfs zo dat het in de wet... Wetsvoorstellen zou moeten worden vastgelegd. En dat is ook niet gebeurd. Dus het gebeurt en dat kan al niet. En ten tweede, het is niet goed geregeld. Mm, maar stel dat de Tweede Kamer erover beslist... dat zal vandaag niet gebeuren, maar misschien binnenkort... is daarmee het probleem ook nog niet uit de wereld? Nee, nee. Uh, stel dat de Tweede Kamer zegt van... nou, dit is inderdaad strijdig met de privacywetgeving... en dit mag zo niet doorgaan, dan ben je natuurlijk klaar... Stel dat ze zeggen, van, nou wij zien dat nog niet zo en die, die, die maatregelen worden gewoon uitgevoerd. Dan kunnen huurders naar de collegebescherming persoonsgegevens en daar vragen of daar een bezwaar maken. Dat noemen ze een signaal afgeven. Maar als meerdere huurders dat doen, dan, dan kun je dus van het collegebescherming persoonsgegevens verwachten dat die optreden. Ja, want u geeft ook aan tegelijkertijd, en dan komen we daar toch nog maar even op terug, dat... Um de manier waarop dat nu gebeurt, dat moet wel uh, ja, de enige manier zijn... waarop je het scheef wonen kan aanpakken. En u geeft aan, dat is niet zo. Precies. Je kunt veel beter uh, een andere maatregel treffen. Wij noemen dat uh, de, de, de, de, de huursombenadering. Ja, je zit even te twijfelen, zal ik het zeggen. Maar het heet huursombenadering. Ja, ja. En dat betekent dat je dus voor verhuurders vaststelt... jullie mogen de huur met een bepaald percentage boven inflatie... bijvoorbeeld verhogen, laten we zeggen 1%. Ja. En op die manier deel je het leed... Van die huurverhoging deel je over alle verhuurders en die huursombenadering die is bedoeld om verhuurders meer huurinkomsten te geven, hè, zodat ze die heffing die er aankomt kunnen betalen. Uh, dan heb je ook geen knelpunten op de markt. En waar er knelpunten zitten kun je de huren wat uh, extra optrekken. Hè. Dus voor gewilde locaties zou je dat kunnen doen om op die manier dus gewoon te sturen. Juist. Dus u zegt in feite hoeven we dat debat niet af te wachten in de Tweede Kamer. Huurders het is sowieso verstandig om een, uh, naar het College van Bescherming Persoonsgegevens te gaan? Ja. En er is een website gluurverhouding.nl En daar kun je precies uh, lezen hoe je dat doet. Hans Rozenboom van Huurdersvereniging Wommel. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Tien over 9 u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We weten allemaal hoe het werkt. Na Tweede Kamerverkiezingen gaan de fractievoorzitters... van de politieke partijen één voor één naar de koningin. En het is dan de koningin, het staatshoofd... die op basis van gevoerde gesprekken een informateur benoemt. Maar dat moet anders. Dat politieke spel kan heel goed gespeeld worden zonder het staatshoofd. Tenminste, dat vindt Gerard Schouw van D66. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over zijn voorstel. Meneer Schouw, goedemorgen. Goedemorgen. Koningin moet dus volgens u een stap terug doen. Tweede Kamer moet zelf bepalen wie de informateur wordt. Um, kan dat niet al lang? Uh, dat kan al lang. Alleen het gebeurt niet. En het gaat precies ook om dat woordje: kan. Uh, dat is in 1974 uh, in het reglement van orde vastgelegd. Ja. Dat de Kamer het anders kan regelen. Ja. Alleen ik merk dat de Kamer uh, voortdurend kiest voor de traditie en de regie legt bij het staatshoofd. Terwijl in een democratie moet de regie natuurlijk komen te liggen... bij het uh, direct gekozen parlement. En dat is de Tweede Kamer. En u zegt dat woordje kan moet nu vervangen worden door moet? Ja, dat is wat er moet uh, gebeuren. En samen met uh, collega Boris van der Ham... heb ik dan ook een voorstel ingediend. Ja, en ik ben ontzettend blij dat dat vandaag ook uh, bediscussieerd wordt. En ik hoop ook uh, dat het op een meerderheid kan rekenen. Uh, want dat betekent dat we definitief een streep zetten onder de ja, toch ouderwetse kabinetsformatie, de gang naar de koningin. Dat is toch een beetje een black box, eh, Paleis Noordeinde. We weten niet wat daar gebeurt, we weten niet wat daar wordt besloten. We weten ook niet wie daar wat eh, adviseert. Wij vinden het in belang van de democratie... dat dat gewoon openlijk in het parlement eh, plaatsvindt. Ja. ja. Maar goed, als in de praktijk blijkt dat eh, de Tweede Kamerleden... toch liever vasthouden aan de traditie... Waar haalt u dan de hoop vandaan dat dat misschien uh, veranderd wordt? Dat het woord kan veranderd wordt in moet? Nou, ik heb er goede hoop op dat uh, een aantal politieke partijen dit zullen steunen. Uh, ik heb begrepen dat de PVV ons voorstel uh, wil steunen. De Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, D66. Nou, daarmee hebben we een Kamermeerderheid. En daarmee kunnen we dus ook de regelgeving hierover uh, veranderen. En dan ligt het vast om het in een volgende keer anders te doen. Nou zou het zo zijn dat de SP toch niet wil steunen. Heeft u daar ook al gehoord? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Dus dat hoor ik dan wel in de loop van de dag uh, als dat zo is. Maar ik denk we moeten ook even terugkijken... naar de, de, uh, hoe de gang van zaken rond de verkiezingsuitslag van 9 juni 2010. Want wat er toen is gebeurd... is eigenlijk dat de rol van het staatshoofd uh, toch wat is uitgekleed. Bijvoorbeeld het staatshoofd had gezegd... er moet een meerderheidskabinet uh, worden geformeerd... Nou, en de, de formateur Lubbers kwam terug met een minderheidskabinet. Ja, ja de, de, de, ik snap de, de praktijk en waarom u het wilt... maar wij begrijpen toch via onze verslaggevers in Den Haag... dat de SP het toch wat lastiger vindt uh, om dat, dat woord te veranderen naar moed. Uh, ze zijn niet voor het principe om het vast te leggen. Dus als dat zo is, dan heeft u geen meerderheid meer. Nou ja, dan zullen we daar, uh, daar met de SP over praten. Ik heb altijd begrepen dat ze dit zouden steunen. Dus dit is een. Uh, uh, wellicht komt er nog een nieuw inzicht vandaag uh, van de SP. Ik zal nou ja, het wel horen. Ten gunste van u? Nou ja, dat, dat zal ik dan wel horen. Maar ik denk dat wij hele goede argumenten hebben. Ja. We willen de, de black box. Uh, wat gebeurt er op Paleis Noordeinde? Daar willen we vanaf. We willen de democratie versterken. En tot slot willen we ook gewoon de majesteit ontlasten van de spelverruwing. Ja. Zoals we die hebben gezien bij de laatste formatie. Nou, Dat lijken mij sterke argumenten waarmee we ook de SP kunnen overtuigen. Uw bedoelingen zijn duidelijk, maar kunt u de weerbarstigheid... want nu lijkt het dan toch weer misschien niet veranderd te worden... kunt u die weerbarstigheid verklaren? Waarom, waarom wil de Tweede Kamer steeds maar niet? Nou, het is een, een hang naar traditie en een hang naar gewoonte. Maar daartegenover zet ik ook dat in ruim 400 gemeenten... en in ruim 12 eh, provincies ja. het heel gebruikelijk is... Ja. dat de gemeenteraad of provinciale staten de regie neemt. Maar meneer Schouten, geloof ik toch niet? Een hang naar gewoonte? Iedereen is toch voor zoveel mogelijk transparantie en democratie? Ja, maar kennelijk durven, durven een aantal politieke partijen... toch niet de brug over te gaan door te zeggen... laten we nou de regie in eigen hand nemen. Het is natuurlijk, ook als je daar een beetje staatsrechtelijk naar kijkt... heel merkwaardig dat een direct gekozen parlement... Ja. na de verkiezingen de regie uit handen geeft aan het staatshoofd. Dat is, dat is natuurlijk toch een heel bijzonder... Uh, construct. Of hebben ze, en, geen, dat, hebben ze er wel eens geen verdusie in? Dat het in de Kamer opener wordt als het volgens uw regels gaat? Vieren? Ja, maar dat zou natuurlijk heel erg gek zijn als uh, gekozen politici... geen verdusie hebben, eigenlijk geen vertrouwen hebben in zichzelf dat ze op een goede manier zo'n formatie eh, zouden kunnen regelen. Ja, dan ben je volgens mij geen knip voor de neus waard. We leven in een volwassen democratie, zitten verstandige mensen in het parlement... en die zijn heus in staat om een formatieopdracht eh, vast te stellen... en ook een formateur aan te wijzen. Zoals ik al zeg, dat gebeurt in alle provincies en in alle gemeenten. Dus waarom het in het parlement niet kan, het is een raadsel we wachten de debat af meneer Schouw. En dan, dan hoort u het wel. Okay. En wij ook. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Lichte frustratie daar. Super Tuesday dan. De winnaars zijn bekend. Wie kan ze knoppen tillen? Hoort u zo meer over. Eerst Dennis mooi. Hoe op de weg Dennis? Nou, of het, ja, het wordt rustiger. Het drukste moment van de sputs. spits uh, ligt achter ons. Er staan nog wel elf files. 65 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar ik zei het wordt rustiger. Maar dat geldt niet voor de A2 en de A27 vanuit Brabant naar Utrecht. Want daar staat het nog steeds onverminderd vast. ...op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Dus de Geldermals en het knooppunt Oude Rijn, 21 kilometer. Het is daar zo druk vanwege een ongeluk met een vrachtwagen... ...eerder vanochtend tot de A27 vanuit Goorkem naar Utrecht. Dus Lexmond en knooppunt Lunette, 10 kilometer. De linkerrijstok is nog steeds dicht... Wil je vanuit Brabant naar Utrecht, rijd dan om via of Rotterdam of Nijmegen-Arnhem. Op de A2 bij Den Bos, in de richting van Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Empel en het knooppunt Vught staat 7 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Als je vanuit Utrecht naar Eindhoven wil, rijd dan om via Gorkum en Breda. Ook een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Gilsen en Goorle 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. laatste uitslag van Super Tuesday is ook binnen. In Alaska koos men voor Mitt Romney... als republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Romney won die Super Tuesday vier staten. En de grootste rivaal, 4 andere staten dus, moet ik zeggen... grootste rivaal Rick en won er 3... Toch blijft Romney de overtuiging missen. Behalve in Virginia, maar daar stonden dan ook maar twee kandidaten op de lijst. Correspondent Wessel de Jong bracht een bezoekje aan een stembureau in Virginia. Dame met uh, kleine gepermanente krulletjes en een sticker I Voted heeft ze op. Het is wel heel stil hier, hè? Yes, because there's two people that are running... that for whatever reason didn't get on the ballot in Virginia. Je kon hier maar stemmen voor twee mensen, voor, uh, voor Romney en voor Paul... De rest om een of andere reden was er niet in geslaagd om op het stembiljet te komen. Maar goed, dat betekent wel. Het was een makkelijke keus. I've waited until now to come vote. Uh, because I not really sure who I want to go in. Um... Ja, ik wist niet zo goed voor wie ik moest gaan stemmen, dus ik ben nu pas maar gaan stemmen. En mag ik vragen op wie heeft u gestemd? Well, I ended voor voting for Romney. Ja, ik heb, ik heb maar op Romney gestemd. Wat denkt u nu na Super Tuesday? Zal het een beetje duidelijk zijn wat er met de Republikeinen gaat gebeuren. Wie het nu echt is. I think it will be. Yeah, and if it's Romney, I will support him because I do like his policies. Yeah. Um... Ik denk wel dat het Romney gaat worden. Well, it would be nice if you could take what you like about each one of them and put them into a package with one person. <laughs> Het zou mooi zijn als je van allemaal hun een stukje kon pakken en daarvan je ideale kandidaat kon samenstellen. Ja, dat is niet mogelijk. No, it's not. So you just kind of have to, you know, weigh each one of them out. Dame, zojuist gestemd en heeft in Nederland gewoond. Where did you live? Near Scheveningen. Bij Scheveningen heeft yes, u gewoond. Yes. Oké. Okay. I loved it. Yeah. Hoe deed je je voot voor? I may ask? Mitt Romney. I think he's the best uh, Republican candidate. To be Beste Republikein. Om Barack Obama, Om Obama to te verslaan. Of Deze man die moet weg uit het Witte Huis. Wat is er zo slecht aan hem dan? He's weak president. He De zwakke president kan geen ferme besluiten nemen. Osama mm. Bin Laden heeft hij uh, omgebracht. Troepen teruggetrokken uit Irak. Hij yeah. doet toch niet niks? Waarom is een zo so, uh, drawn zo in? I'm just provoking you. <laughs> yeah, know we need something. You know, the economy is going down the tubes. We're going to end up like Greece. And... Economie gaat gewoon heel slecht. Gaat de verkeerde kant op. We worden een soort Griekenland, denk ik. We gaan de kant van Europa op. Ja, niks tegen Europa, hoor. Don't want to go Europese no, no offense, but I don't want to go the European route. Romney-stemmers hier. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Weinig andere keuze. Ronnie, de gedoodverfde republikeinse presidentskandidaat, hij gaat weer met de hakken over de sloot. Hij wint de hoofdprijs Ohio, maar verre van overtuigend. De rabiate katholiek Rick Santorum blijkt toch echt de betere campaigner. This was a big night tonight. Lots of states. We're gonna win a few. We're gonna lose a few. But as it looks right now, we're gonna get at least a couple of gold medals and a whole passel full of silver medals. Yeah. Beide kandidaten, ze winnen en verliezen wat. Zoals Centorum het zegt. En daarom zal deze race nog duren tot ver in het voorjaar. Of zoals CNN het zegt. race race ja. Het gaat maar door en door. Ze zijn er nog niet uit met de Republikeinen. Wij gaan ook door naar Amsterdam, naar de stad Schouwburg... waar al de hele ochtend uh, enthousiast wordt gedebatteerd... over de Amerikaanse verkiezingen. En natuurlijk over de vraag hoe super Tuesday... Uh, en hoe super die Tuesday van gisteren eigenlijk was. Maar Robin Visser is erbij. Nou, de zaal van de Amsterdamse stad Schouwburg zit goed vol. Er zitten hier ruim 100 mensen aan lange... ...gedekte tafels met uh, een ontbijtje. Het is een beetje een intercontinentaal uh, ontbijtje... ...met mandarijntjes en croissants en ook American cookies. En er wordt hier uh, gediscussieerd over de Super Tuesday... ...door allerlei debaters en uh, journalisten. En uh, er is zelfs een live verbinding met de Verenigde Staten... ...met uh, Elke Bos van Roosentaal. Deze hele reeks primaries... ...dat Romney a zulke zwakke kandidaten, het zwakste veld in decennia eigenlijk... zo ontzettend moeilijk heeft. En dat zag je vanavond ook, dat die, uh, die, die groep kiezers... waar die maanden aan heeft kunnen werken, die conservatieve kiezers... die lage inkomens, dat hij tegen een kandidaat als Santorum die twintig jaar geleden bij de Republikeinse Partij... Echt geen enkele kans had gemaakt... dat hij het daar zo ontzettend moeilijk mee heeft... en pas om, om, om middernacht hier in Ohio uh, uh, afstand van hem kan nemen. Dat is, dat is eigenlijk ongelooflijk. Het tekent ook de zwakte van... Uh, van Romney, die, ja, die, die strijkel naar de finish. Ik geloof niet dat de nominatie hem nog kan ontgaan. Maar hij komt er heel beschadigd uit. Ja, dat was Ilke Bos van Roosenthal vanaf een live satellietverbinding. En uh, ja, hier in Amsterdam natuurlijk ook nog meer journalisten. Waaronder Twan Huis, natuurlijk ook oud-correspondent in de Verenigde Staten. Hij heeft net uh, ook aan de tafel meegediscussieerd. En krijgt nu nog een mooie beker. Wat staat erop? You Dutch, U Excel. Ja, dat nou, heeft me niet gezegd tegen Nederlandse politieke junkies die hem gevolgd hebben tijdens de primaries in New Hampshire, heb ik begrepen. Ja. Voelt u zich nou op dit moment meer Dutch of toch ook een beetje Amerikaans? Nou, hier is het vanochtend wel heel erg Amerikaans, met ook een paar Amerikanen in de zaal volgens mij. En mijn zoon die is hier, die is geboren in New York, dus die is ook ja. hartstikke Amerikaan. Hallo, good morning. Hallo. Hi, what's your name? My name is Jack. Nice to meet you, Jack. My name is Mark. Hi. Hi. Do you mind if I speak to your father? Uh-huh. Aha, oké. Okay. Hij ja, moet zo naar school natuurlijk, ja, hè? Ja. Zeg, uh, toch wel bijzonder dat ze hier aan de andere kant van de grote plas... op de vroege ochtend een zaal vol mensen over Amerika zitten praten. Ja, dat kan alleen maar in Amsterdam, hè. Hier heb je voldoende Amerikaanse politieke junkies die dat leuk vinden. Maar het is ook, het is, uh, het is leuk om over te praten. En het gaat niet over zomaar iemand. Het gaat uiteindelijk wel over de leider van het Vrije Westen... en de bewoner van het Witte Huis. Dus we moeten het er wel over hebben. Maar het is een treurige affaire, vind ik, die, deze hele race. Want uh, Mitt Romney is zo'n kwakkelijk... Kandidaat. Ja, Eelke Bos van Roosendaal zei het net ook al: het zijn eigenlijk allemaal hele zwakke kandidaten. Ja, maar van alle zwakke kandidaten is dan de frontrunner met Ronnie uh, ja, niet overtuigend. En een uh, zes min, misschien wel een 5-. En dat is jammer, want je wil graag in zo'n jaar als dit wil je graag debat hebben... later in het jaar tussen Barack Obama en, en de beste man of vrouw... in dit geval man van de Republikeinen. En dat zit er gewoon niet in met deze man. Hij is gewoon slecht en zwak en fantasieloos en kleurloos. En ik word er een beetje moe van. En het moet eigenlijk nog allemaal beginnen. Nee, maar dat is zo ellendig. <lacht> want je je wil gewoon iemand die, die tot de verbeelding spreekt. Ik heb zelf twee verkiezingsrondes meegemaakt in Amerika als correspondent. En uh, op een gegeven moment had je John McCain, oude Vietnam-veteraan... iemand die heel fijn was voor de pers, want altijd een goede quote op zak. En uh, dat was een fijne kandidaat om te volgen. En inspirerend ook, ook al ben je het niet met die mensen eens. Dat doet, het, dat doet er niet toe, maar uh, ja, Mitt Romney komt niet verder... dan uh, de hoogte van de bomen in zijn thuisstaat. Daar had hij het dan over, dat die van een ideale lengte waren. Ja, dat, dat kan niet. Dat is te treurig voor woorden. En met deze man moeten we het doen, kennelijk. Nou ja, dan toch... Leuk, interessant. Ja, dit was in ieder geval uh, geslaagde ochtend hier in, uh, in Amsterdam. En uh, wie weet staat er nog iemand op in deze race die we niet kennen... en die ons ongelooflijk gaat verrassen. Ik denk het niet, maar ik bedoel, iedereen zit hier te hopen op. Misschien dat er nog een Sarah Pelenachtige achtige figuur is... die uh, denkt van het veld is zo zwak, ik ben toch nog kansrijk. Maar dan ziet het eerlijk gezegd niet echt naar uit... dat iemand dat risico gaat nemen. We zullen zien. Twan Huis, hartelijk ja. dank. Dank je wel. Mark Robin Visser was vanochtend in de Amsterdamse stad Schouwburg om daar te genieten van een old, nou ja, bijna all-American breakfast op Super Tuesday. Het verslag van Super Tuesday hoorde u op Radio 1 vanochtend. Meer daarover kunt u lezen op onze website, Gaan we het nog even over Curaçao hebben, want de premier van Curaçao, premier Schotten, krijgt steeds meer kritiek. Het verzet tegen zijn regering groeit, en niet alleen onder de inwoners van het eiland, maar ook bij de oppositiepartijen. Schotten en zijn ministers zouden gesjoemeld hebben, maar heel goed kan dat niet onderzocht worden, omdat de regering elk onderzoek blokkeert. Correspondent Dick Draaier van de Wereldomroep legt uit wat het verzet van de samenwerkende oppositie inhoudt. Nou, het verzet is niet nieuw, maar de verschillende groepen hebben zich nu wel verenigd om één front te vormen. En ze noemen zich Frente Civiel Burgerfront. En afgelopen maandag protesteerden zo'n 2000 tot 2500 mensen tegen het kabinet Schotten. En dat toont aan dat het verzet groter wordt. Eis van de demonstranten is integriteit van bestuur. Woordvoerder Dirk Dugaram. We hebben ons verenigd in uh, Frente Civile, civiel, wat een platform is vanuit de maatschappij. Hè? Gewoon uh, burgers die naar voren komen en zeggen van wij willen deze regering niet meer of anders. Het gaat om mensen wakker schudden, want het, ja, de bevolking is natuurlijk nooit direct paraat om naar voren te komen en op straat te gaan lopen in de hete zon. Maar je ziet wel dat er een aanzienlijk grote groep is die nu al actiebereid is. En dat zal alleen maar groeien. Hmm, integriteit van bestuur wordt er geëist. Wat is er dan uitgelekt, Dick, over de premier en zijn ministers? Nou, de afgelopen maand zijn belastinggegevens van verschillende ministers op straat komen te liggen. En dan gaat het niet over kleine bedragen. De minister van Financiën bijvoorbeeld, Jammer Lodien, zou een schuld hebben van 800.000 euro. Hij had voorheen een beveiligingsbedrijf en hij had banden met gokbedrijven op het eiland en... De betalingsregeling die hij dan zou zijn overeengekomen toen hij minister werd, die uh, worden niet nagekomen, zo blijkt uit die gegevens. En van premier Schotten blijken er 43 motmeldingen gedaan te zijn in 2009. En mot dat staat dan voor melding ongebruikelijke transacties. Het uh, Openbaar Ministerie heeft gekeken naar deze meldingen, maar besloot uiteindelijk niet te vervolgen. En afgelopen maandag werd duidelijk om wat voor bedragen het uiteindelijk ging. En nu eist het burgerfront uitleg, want de bedragen die staan in geen verhouding tot het salaris wat de heer Schotten destijds verdiende. Nou, die oppositie heeft dus de handen ineengeslagen. Je zei het, uh, Dick. Maar kunnen ze daarmee dan echt een vuist maken tegen Schotten? Nee, niet echt hoor, want de premier die heeft een meerderheid in het parlement en mensen die hem steunen in die, in die meerderheid, dat zijn mensen die hun Kamerlidmaatschap te danken hebben aan de premier. En, en tot dusver houdt het parlement hem dus de hand boven het hoofd en weigert men de ministers ter verantwoording te roepen. Men praat liever over wie er informatie lekt dan over wat voor informatie er gelekt wordt. Maar als hier echt sprake is van grootschalige corruptie binnen de regering, kan de Nederlandse regering dan nog iets uithalen? Nou ja, Curaçao is een zelfstandig land, weliswaar binnen het Koninkrijk, maar ze moeten haar eigen boontjes doppen. En alleen als de integriteit van bestuur in gevaar komt, kan Nederland optreden. De kans dat dat gebeurt is, uh, ja, acht ik niet echt groot, want met eventueel ingrijpen wordt Nederland zelf onderdeel van het probleem. En daar zit niemand op te wachten in uh, Nederland. Dick draaier, correspondent van de Wereldomroep over de problemen op Curaçao. Het is eh, bijna half tien. Wij gaan nog even naar Oldenzaal in de provincie Overijssel. Want daar wordt momenteel archeologisch onderzoek gedaan op het Sint-Plegelmusplein. Colette van Nuenen is onderweg, want eh, vanochtend maken de betrokkenen bij het onderzoek bekend wat er gevonden is. Nou Colette, heb je al enig idee wat je daar te horen gaat krijgen? Nou, ik weet wel uh, dat er al heel veel skeletten uh, gevonden zijn, maar uh, wat daarmee gaat gebeuren, dat is wat ze me straks allemaal gaan vertellen. Je moet je voorstellen, het is een heel vroeg christelijke begraafplaats. Dat is van het begin van uh, de christelijke tijd in dat uh, gebied. Vanaf 720 na Christus zijn daar mensen begraven. En dat is doorgegaan tot de 19e eeuw, dus daar liggen naar schatting 30.000 mensen begraven. Dat is echt een uh, enorm aantal natuurlijk. 1700 daarvan zijn al opgegraven. Nou ja, en uh, wat ik zeg, wat ze daarmee gaan doen met al die vroeg-christelijke skeletten, uh, dat horen we zo dadelijk. Hmm. Waarom, Colette, zijn ze er eigenlijk aan het graven gegaan? Ja. Dat horen we ook zo dadelijk, hoop ik. Meestal is het natuurlijk zo dat er bouwplannen zijn. En, uh, en, en, en dat er dus uh, verplicht archeologisch onderzoek gedaan moet worden. Maar eerlijk gezegd uh, is me dat van tevoren nog niet verteld wat de reden is. Maar het is natuurlijk wel zo dat het interessant is voor archeologen. Dat, dat ze eens een keer mogen graven op een plek waar zo ontzettend veel en zo ontzettend lange tijd achter elkaar uh, mensen begraven zijn, uh, zijn geworden. Dus uh, het is gewoon een mooie klus voor archeologen. Colette van une vanuit Oldenzaal. En u hoort het, het blijft spannend op Radio 1. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal. Morgen zijn we er weer. wens u een hele fijne dag. Carlion de Zwart, wat heb jij in je uitzending? Goedemorgen Lara. Goedemorgen. We hebben in de uitzending minister Schippers van Volksgezondheid. Zij wil dat er zo snel mogelijk een Europese zwarte lijst... voor falende artsen komt. En dat om te voorkomen dat zij zo in een buitenlands ziekenhuis... gewoon weer aan het werk gaan. En het gedogen van drugs staat bij ons in Nederland steeds meer ter discussie. Maar in Spanje gaan gemeenten die in de financiële problemen zitten... juist wiet telen. Nou, heel creatief. Dit en meer straks in KRO. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van den Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft de privacy van huurders geschonden, zegt de Woonbond. De afgelopen weken stuurde de dienst inkomensindicaties van huurders naar de huisbaas zonder dat huurders dat wisten. De Woonbond raadt huurders aan om aangifte te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook de politie in Noord-Holland schrijft nu geen bekeuringen meer uit voor lichte overtredingen. De actie om de CAO-eisen kracht bij te zetten begon gisteren in drie politieregio's en breidt zich de komende tijd verder uit. Super Tuesday is bij de Republikeinen een overwinning geworden voor Mitt Romney... maar makkelijk was het niet. In de belangrijke staat Ohio won die maar net van Rick Santorum. En ook de laatste staat Alaska is nu geteld en ook daar heeft Romney gewonnen. En van de tijd dat werknemers achter de computer zitten... zijn ze gemiddeld 8% kwijt aan gepruts. Volgens de Universiteit Twente komt dat door gebrek aan digitale vaardigheden bij de werknemer en door slechtwerkende computers en programma's. In de onderzoekers noemen het allemaal schokkend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het loopt nog steeds vast op de wegen vanuit Brabant... in de richting van Utrecht. Ik begin met de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermals en Vianen, 15 kilometer... Het komt door een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht vanochtend. Een ongeluk met een vrachtwagen tussen dingen. Knop en Knop het Lunette staat nog 9 kilometer. Twee rijstroken zijn daar nu dicht. Een verkeer vanuit Brabant in de richting van Utrecht rijdt om via of Rotterdam of via Nijmegen en Arnhem. Op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven staat tussen Knopend Empel en Knopend Vught 7 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. Een verkeer vanuit Utrecht naar Eindhoven rijdt om via Nijmegen. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat tussen Bavel en Goorle 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Minister Schippers van Volksgezondheid wil een Europese zwarte lijst van artsen die in de fout zijn gegaan. ICT-problemen op het werk kosten ons jaarlijks 19 miljard euro. Een Spaans dorpje gaat zijn begrotingstekort oplossen met een wietplantage en het ochentumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Baren. Waar ze met militaire radartechnologie de bejaarden in de gaten gaan houden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Minister Schippers van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk een Europese zwarte lijst voor falende artsen. Aanleiding is alle ophef die is ontstaan rond een Nederlandse vaatchirurg en een Nederlandse neuroloog die in Nederlandse ziekenhuizen waren weggestuurd. En daarna gewoon in het buitenland aan de slag konden. Goedemorgen, Edith Schippers, minister van Goedemorgen. Volksgezondheid. Ja, u wil zo snel mogelijk een Europese zwarte lijst voor dysfunctionerende artsen. Waarom? Nou, het is belangrijk. We hebben één Europese markt, ook voor artsen. Dus als je je diploma hebt gehaald, bijvoorbeeld in Madrid... dan kan je in Nederland ook aan de slag. En dat vind ik heel erg goed. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar als je dat vrij verkeer van artsen hebt dan vind ik ook dat als een arts uit zijn beroep is gezet... dus geen, geen handelingen meer mag verrichten als arts... dat we dat ook van elkaar weten. Ja, en dat, dat lijkt me vrij logisch. Ja, nou, u gaat met deze zwarte lijst eigenlijk een stapje verder... dan wat de KNMG wil, de Artsenfederatie. Die wilde alleen een informatiesysteem voor landen... om onderling gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. Dat is volgens u niet voldoende? Nee, ik moet wel zeggen, ik vind het een fantastische opstelling... van onze eigen Nederlandse artsen... Want we zien dat in heel veel landen artsen ontzettend beschermend zijn over natuurlijk de openbaarheid van tuchtmaatregelen. In Nederland is het ook al openbaar. Ja. Uh, de, wat de artsen voorstellen is eigenlijk de eerste stap die ik ook wil nemen. Want we komen echt van heel ver. In heel veel landen is het niet openbaar voor patiënten. Maar in, in een, uh, bijvoorbeeld in Duitsland is het ook niet landelijk bekend. Daar wordt het per deelstaat geregeld. Ja. Dus er is nog een wereld te winnen. De Precies. eerste stap is dat we echt gegevens onderling moeten uitwisselen. Dus die zwarte lijst van u die is nog een heel eind weg. Want zolang al die landen, of de meeste landen, dat niet bijhouden en uh, laat staan openbaar maken. Ja, uh, kun je uitwisselen wat je wil in informatie. Maar dan heeft dat weinig zin, nog? nou, kijk, ik vind in ieder geval dat de, de, de inspecties van de verschillende landen moeten weten uh, of iemand uit zijn beroep gezet is. Ja. En uh, uh, we komen van ver, dat zei ik al. Ik heb het geagendeerd in Europa. Ik had meteen een aantal medestanders, uh, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden. Er zijn acht een aantal mensen die meteen uh, hier uh, achter zijn gaan staan. En we hebben dus ook voor elkaar gekregen dat in de eerste richtlijnaanpassing die voorhanden is, en dat was de richtlijn uh, waarin we elkaars diploma's erkennen. ook dit systeem, waar de Arts ja. op hebben, prominent staat. Zodat we dat in ieder geval echt gaan regelen. Ja. Ik vind, je moet een hoog ambitie hebben, maar iedere stap die je neemt, is natuurlijk een stap gewonnen. Ja, directe aanleiding voor dit hele gedoe of dit hele verhaal is eigenlijk uh, een Nederlandse maagchirurg die gewoon in Duitsland uh, in het ziekenhuis bleek te werken. Terwijl die verantwoordelijk werd gehouden of wordt gehouden voor de dood van vijf patiënten. Het Duitse ziekenhuis was daar gewoon van op de hoogte. Dus ja, um, wat voegt zo'n zwarte lijst toe? De kennis is er wel, maar men doet er niks mee. Nee, in Duitsland zeiden ze, ja, zolang hij niet strafrechtelijk uh, wordt, uh, uh, uh, is aangeklaagd en, en is vervolgd, uh, doen wij niks. Nee. Uh, maar goed, daarom, dat is ook de reden waarom we dingen willen veranderen. En ik heb ook met mijn Duitse uh, collega er uh, een, een tijdje geleden over gesproken. En het bewustzijn dat we, er hier, dat we hier iets moeten doen, uh, is er wel. Uh, maar goed, als je kijkt wat, hoe Duitsland het zelf geregeld heeft, dan moeten ze inderdaad van ver komen. En dan denk ik... Dat dat de eerste stap zoals de artsen voorstellen met zo'n uitwisselingssysteem. Zoals dat nu ook in de richtlijn door de eurocommissaris is geregeld. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke stap. Dat we ja. iedere keer van elkaar weten. Ja, Maar goed, je kunt informatie uitwisselen wat je wil. Kennis overdragen. Zolang ziekenhuizen um, elkaar niet aanspreken. Hè, en die cultuur van artsen die elkaar de hand boven het hoofd houden. Uh, ja, daar kan geen zwarte lijst tegenop. Nee, maar het is natuurlijk nog maar net dat wij in Nederland... de sancties die ze in andere landen op hebben gelegd, uh, over hebben genomen. Hè? Dat, die, dat mm -hmm. wetsvoorstel is nog maar net door de Kamer. Dus nu als een bijvoorbeeld Belgische arts uh, in zijn eigen land niet meer mag werken... mag hij het bij ons ook niet. Maar tot voor kort mocht dat nog, hadden wij dat ook niet automatisch gedaan. Nee, het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Het staat in de kinderschoenen, maar we zitten in een samenleving... waarin patiënten veel meer wedelen weten van hun artsen. Ze kunnen ook hun artsen kiezen. Dus ja, dat is een lange weg. Maar ik denk ja. dat we best wel snel gaan als je ziet wat er eerst was. Ja, Je moet wel drie keer nadenken voordat je uh, je in Duitsland laat opereren. Nou ja, op dit geval is het wel zo dat als je een Nederlandse arts ziet, dat je niet zeker weet, of hij nee. niet is doorgehaald, zo werkt het uh, helaas. Nee. Kan het eigenlijk Europees gezien allemaal, zomaar, zo'n zwarte lijst, mag het juridisch bijvoorbeeld, of is daar ook nog een hele wereld te winnen? Nou, wat ik eigenlijk wil met die zwarte lijst, en dat betekent, daarmee bedoel ik eigenlijk, dat je als patiënt kan zien in een register of iemand uh, nog als arts mag werken. Dat zou ik eigenlijk willen opzetten, en daar ben ik nu mee bezig, of wij met mm -hmm. de landen die dat in hun eigen land al hebben, zoals ja. bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. En Zweden, gewoon... hè? Ja. ja, en in Denemarken. Zodat we komen op drie kunnen... of vier landen, om even een beeld te krijgen. Ja, vier landen, ja. oké, okay, maar ja. goed, laten we die vier landen aan elkaar koppelen. Dan hebben we alweer een stap gezet. Ja. Er zijn de ministers die ik heb gesproken die zeer gevoelig hiervoor zijn. Uh, zelfs de Franse minister uh, uh, kwam spontaan uh, achter ons staan om het idee te ondersteunen. Nou weet ik niet hoe snel dat dan in zijn land geregeld wordt. Maar ik vind wel dat het heel goed is ontvangen. Uh, dat informatiesysteem, dat is de eerste stap. En de tweede ja. stap is dat we echt ook elkaars maatregelen gewoon automatisch overnemen. Het is een begin, laten we het zo maar zien. Dan dank Dank wel, Schippers, minister van Volksgezondheid. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Acht minuten over half tien. De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8% van zijn werktijd... aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dat een financiële strop van 19 miljard euro per jaar. Dat is onderzocht door ICT-onderzoeker Alexander van Deursen... van de Universiteit Twente. En hij presenteert de uitkomsten straks om half elf. Goedemorgen, meneer Van Deursen. Goedemorgen. Hoe komt u aan die 19 miljard? Uh, nou, we hebben onderzoek gedaan naar het productiviteitsverlies bij het gebruik van ICT op de werkvloer. Uh, daaruit blijkt dat 4% van de tijd die men uh, werkt, verloren gaat door niet functionerende ICT. De PC, ja. de PC die hangt, het netwerk dat plat ligt, de printer die niet wil printen, dat soort zaken. En 3,6% gaat verloren door ontoereikende digitale vaardigheden die men voor de werkzaamheden nodig heeft. Ja, het ligt dat aan de apparatuur en aan ons eigen geprut. Ja, dat is ongeveer evenredig uh, verdeeld. Ja, dan kom je op een totaalverlies van 7,6% uit. Ja, dat is een vrij precies percentage. Het lijkt me lastig te berekenen. Het zijn schattingen, dat moet ik er wel bij zeggen. Ah. Um, en die 19 uh, miljard ja, hoe zijn we daarop gekomen. We weten hoeveel mensen uh, we met allen achter de pc zitten te werken voor ons werk. En we weten ook het gemiddelde uurloon uh, van de Nederlander. Nou, dan kom je op 19,3 miljard uit. Maar we denken zelf dat dat aan de lage kant is nog. Aan de lage kant. Want hoeveel is het werkelijk dan? Nou, dat is moeilijk zeggen, maar we weten wel dat mensen hun eigen vaardigheden overschatten. En ook dit hele probleem wordt onderschat en onderkend nog. Ja. Dat dus vond ik zelf erg opvallend. Uh, dat de organisatie niet lijkt te beseffen dat er zoveel uh, tijd verloren gaat. Ja, zullen we toch even het rekensommetje maken samen? Ja. Ik ben erg benieuwd hoe u te werk bent gegaan namelijk. Uh, nou, die 7,6 procent uh, die neem je in acht. Uh, er waren cijfers bekend van TNO uh, over hoeveel uur we met z'n allen achter de pc zitten. Ja. Nederland, ik heb het cijfers niet bij de hand, dus ik weet niet meer hoeveel uur dat was. Maar dat was een, uh, oh. heel veel uren in ieder geval met uh, de hele bevolking. Mm -hmm. En we weten ook wat we gemiddeld per uur verdienen. Ja. Nou, als je daar die 7,6% van neemt, dan kom je op 19,3 miljard uit. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat we zoveel tijd en geld verknoeien? We zijn een beetje een het eigenlijk met z'n allen. Ja, nou, er valt inderdaad veel te verbeteren. En ontvallend is het erbij uh, dat we dat onszelf niet lijken te beseffen. En dat ook organisaties weinig middelen ter beschikking stellen... voor bijvoorbeeld het verbeteren van die digitale vaardigheden. Nou, we hebben hier dan... bijvoorbeeld een hele afdeling automatisering. Die kun je gewoon bellen en die lossen we je, je probleem op. Uh, ja, maar vaak ben je dan wel al aan het wachten. Het bijvoorbeeld, is. En dat is altijd verlies. Ja. Ja. Nou zit ik hier dagelijks hè, uh, op een redactie dus met een computer uh, in een netwerk te werken. Hoe kan ik nou efficiënter werken? Hoe voorkom ik dat 8%... Uh, of 4% was het, het, door mijn eigen schuld verloren gaat van mijn werktijd. Nou wat je zou kunnen doen als organisatie is even goed nagaan welke systemen en software nu de meeste problemen veroorzaken. Ja. Nou, dan kun je die systemen updaten of uh, vervangen indien nodig. Maar je zou bijvoorbeeld ook je werknemers meer op een training kunnen sturen. We hebben gezien dat dat heel erg weinig gebeurt. Nee, dat is dan... lekker goedkoop. Ja, maar zo'n effect van zo'n training is enorm. We hebben men, De mensen uit onze steekproef die gaven aan dat ze daar ruim een half uur per dag mee verdienden. Mm -hmm. Wel de verwachte tijd sinds het eigenlijk maar een kwartiertje was. Dus het effect nou. van zijn training wordt enorm onderschat. En de eigen vaardigheden dus overschat. Ja. Ik zal me wel af te vragen, als dit volgens u al, en dat was een lage schatting, 19 miljard euro kost, hoeveel zijn we dan kwijt aan werknemers die elke uur een sigaretje gaan roken? Ja, dat, uh, sommige dingen moet je maar gewoon verliefd nemen, dat hoort er denk ik ook bij. Ja. <laughs> Hetzelfde geldt bijvoorbeeld nou. over het privégebruik van internet en e-mail. Dat hebben we hier bijna niet meegenomen. Nee, precies. Twitter. Dat is ook een enorm percentage. Facebook, zijn. ja. ja. ja. Oké, okay. wat gaan we eigenlijk doen met deze informatie? Uh, nou, we doen verschillende aanbevelingen om uh, dat percentage wat uh, kleiner te maken. Je zou het nooit allemaal terug kunnen brengen naar 0% natuurlijk. Mm -hmm. Maar je zou kunnen denken aan uh, in ieder geval uh, meer trainingen uh, aanbieden aan je werknemers. Uh, gecertificeerde trainingen, zodat je de kwaliteit kunt waarborgen. Je zou de rol van de helpdesk kunnen verbreden, want die, die is nu vooral heel technisch. Maar ja. je zou kunnen denken dat die meer een, een, ook een functie krijgen. <laughs> Psychologisch ondersteunend, ja. Ja, of meer als opleiding, uh, dat soort zaken. Dus ja. meer... En goede apparatuur aanschaffen, ook belangrijk. Ja, zeker. En ook okay. ICT-buddies vinden we zelf een hele leuke aanbeveling. Want we zien dat mensen heel vaak de hulp van collega's ja. te inschakelen. Hartelijk dank. Alexander van Deurzen van de Universiteit Twente. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Het herinvoeren van de gulden is goedkoper dan doorgaan met de euro. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders. Als we zouden teruggaan naar de gulden. Maar wat is dan de wisselkoers? Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan Nijenrode, heeft het antwoord. Je moet twee dingen on onderscheiden. In de eerste plaats uh, de waarde van de gulden ten opzichte van de euro. Die kunnen we zelf helemaal vaststellen. We zijn er ingestapt dat 1 euro, 2 gulden, 20 en nog wat is. We kunnen tegen die verhouding teruggaan. Dat maakt helemaal niks uit. Dat is een papieren transactie. Het probleem zit in de vraag dat de gulden waard gaat worden ten opzichte van de euro. Uh, de Nederlandse afgelopen jaren erg concurrerend geworden. We zijn Goed geweest in het beheersbaar houden van onze loonkosten. Dat geeft ons binnen Europa veel concurrentiekracht. Als we uit de euro zouden stappen, dan zou de gulden erg sterk in waarde toenemen ten opzichte van de euro. De verwachting is dat dat 20% zal zijn. We zouden daarmee concurrentiekracht verliezen. En daardoor zou de exit van Nederland uit de euro wel eens een hele dure operatie kunnen worden.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 Dus daar boven het bed, daar komt zo'n sensor? Ja, dat klopt. Wij gaan inderdaad in deze slaapkamer vier sensoren installeren. Twee uh, in de buurt van het bed en twee in de buurt van de deur van deze slaapkamer. Irek Karkowski is uh, van TNO Defensie, moet ik ja. zeggen. Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben werkzaam bij TNO uh, Den Haag, locatie Den Haag. En u is... bent ingehuurd door dit verpleeghuis. We zijn in een kleinschalig verpleeghuis te baren. Dertien dementerende bejaarden die wonen hier om die mensen beter in de gaten te houden, kan ik zeggen. Want het groot gevaar is dat mensen die de mens zijn gaan dwalen... dat ze gaan vallen en dat dat onopgemerkt blijft. En u heeft iets gevonden om dat direct te weten te komen. Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad in de afgelopen jaren... een zeer uitgebreid geavanceerd... Uh, bewakingssysteem ontwikkeld... voor toepassing in de extramorale... en de intramorale zorg. En dit systeem uh, werkt met uh, kleine sensortjes... die wij plakken aan de muren van, uh, van, uh, van de woning. En uh, uh, deze sensoren zijn uh, samen met de software... die wij hebben ontwikkeld, zijn in staat... Om uh, uh, volledig automatisch allerlei ongewenste situaties te detecteren. en te signaleren aan het betrokken zorgpersoneel. zodat zij heel snel en adequaat daarop kunnen reageren. En dan hebben we het over militaire radartechnologie. want u heeft zelf persoonlijk meegewerkt aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb in de afgelopen jaren. Uh, gewerkt, onder andere. aan de ontwikkeling van het uh, JSF. Uh, en wij, wij doen heel veel projecten voor, uh, voor defensie. En uh, vaak proberen wij deze technologie, de kennis die wij in deze projecten ontwikkelen, toe te passen ook in andere domeinen, zoals in dit geval in de zorgsector. En ja, dat doen wij al een tijdje. En uh, ja, dat, uh, dat uh, heeft zeker een grote toegevoegde waarde. Alt Witlocks, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van dit Verpleeghuis, van zorgpalet uh, Baren Soest. Um, ja, van de techneut snap ik het nog wel dat hij deze technologie wil inzetten... om ja, bejaarde mensen in de gaten te houden. Maar het klinkt ook een beetje Big Brother 2.0... Nee, absoluut niet. Het gaat ons om het gevoel van veiligheid dat we bewoners kunnen bieden. Op het moment dat iemand door een radar of een sensor gedetecteerd wordt... dat hij uit bed gestapt is en, en valt, mogelijk valt... dan kunnen onze verzorgenden dat meteen op, de tele, op de, hun mobiele telefoon zien... En uh, na, naar die kamer toe gaan. Beter dan als ze nachtrondes lopen en dan na twee of drie uur achter. Want zo gaat het nu? Dat iemand uit bed gevallen is. Dus dat veiligheidsgevoel hè, door middel van die sensor, dat staat voor ons nummer één. Ja. Laten we eventjes hier uh, de gang oplopen. Dan komen we komen langs het toilet, waar deze bewoner dan s'nachts uh, naartoe moet. Wat al straks, als die sensoren geïnstalleerd zijn uh, um, beter uh, te zien is. Um, ik neem aan dat uiteindelijk zo'n moderne technologie, dat ook een. Besparing oplevert. Goedemorgen, trouwens. We komen in de woonkamer terecht. Een besparing oplevert. Nou, dat zou heel eventueel kunnen, maar het gaat ons allereerst namelijk om die veiligheid. En als dit systeem eventueel goed zou werken, ja, dan heb je misschien veel meer zicht op meerdere bewoners die je, eh, nou ja, die je kunt, op deze manier kunt eh, observeren. Want s'nachts zit hier één persoon, maar ik kan me voorstellen als je het hebt over een groter verpleeghuis... dat je dan s'nachts minder mensen hoeft aanwezig te hebben omdat je alleen maar naar gevallen toe moet waar het echt misgaat. Ja, dat kan. En uh, dan, ben je ook te, dan ben je er ook sneller bij. Dus het zou eventueel in die nacht iets kunnen gaan betekenen. Maar dat gaan we het komend jaar zien als we het, uh, het project gaan, uh, gaan uitvoeren. We geven naar uh, meneer Krakowski. Um, 235.000 dementieren in Nederland. 70% van die mensen woont nog thuis. Um, daar zijn dit soort sensoren natuurlijk ook toepasbaar. Gouwe business, denk ik, of niet? Ja, dat denk ik ook. Uh, het is zeker een, een, een, een zeer relevant maatschappelijk probleem. En uh, wij zijn daarom al een jaar of tien bezig met de ontwikkeling van, van uh, dit type systemen. Onder de naam Unattended Autonomous Surveillance System, UAS. En uh, wij hebben ook uh, in het verleden samen met Zorgpalet Parensoest... Uh, Projecten gedaan met hetzelfde systeem, extra moraal. Dus bij uh, zelfstandig. Buiten Precies, inderdaad. Bij zelfstandig wonende ouderen. Waar wij in principe uh, dezelfde functionaliteit toegevoegde waarde kunnen bieden. En daarmee uh, het mogelijk maken dat, uh, dat, uh, dat senioren. Uh, langer zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen woning. Meneer Witlox, tot slot. Het is toch wat, hè? Dat je uiteindelijk na een lang en arbeidszaam leven... door een militaire sensor in de gaten gehouden moet worden. Nou, zie je het niet als in de gaten gehouden. worden. Je, je, wordt, er eer... je wordt geholpen. Je wordt geholpen. Niet, niet geholpen, maar je, je hebt eerder het gevoel... en dat geldt ook voor de mensen die thuis wonen. Hè? Je zult maar vallen thuis en, en ochtends ontdekt worden. Je zult maar dwalen in je huis. Nou, Daar is deze techniek uitermate geschikt voor om dat eerder te signaleren. En daarom gaan ze dat hier de komende maanden testen in Baren. Precies. Vanuit Baren was dat Harm van Attenveld. Straks een Spaans dorpje er begrotingstekort oplossen met een wietplantage. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1972... Ach ja, het met uh, Rutger haar op de fiets door Amsterdam. Op 7 maart 1972 wordt bekendgemaakt dat regisseur Paul Verhoeven... Turks fruit gaat verfilmen. Het is direct al een controverse, merkt ook Peter van Buren. Destijds filmrecensent voor Dagblad de Tijd. Ik werkte uh, destijds nog voor Dagblad de Tijd. Een uh, tamelijk conservatieve krant. katholieke krant. En uh, ik was vrij positief uh, over de film. Een film met... Uh, namelijk voor die tijd, namelijk expliciete erotische scènes. Dat uh, was natuurlijk vies en foos. Dat werd gewoon uh, bloot en seks en dat soort dingen meer. Eigenlijk de enige, bloot en seks. Daar waren ze dus, uh, dat uh, kon niet in de krant dat iemand daar positief over schreef. Is dat echt? Wat dacht je dan een pruik? Vroeger noemden ze mijn schema -lampje. Is de rest ook rood? Welke rest? ikzelf Ik niet. Die uh, hadden tot gevolg dat er 5000 abonnees van die krant. Uh, hun abonnement opzegden. Wat is uh, een behoorlijk aantal als je weet dat die krant iets van 60.000 abonnees had. En. Uh, nou, ze kregen een, een pagina om. een uh, selectie van. van re boze reacties. Maar wel een, een stukje van de hoofdredacteur destijds. Dat was Herman van Run. Die uh, zich opstelde achter zijn redacteur. Er was destijds. was er ook een katholieke filmkeuring. behalve de. officiële neutrale uh, filmkeuring. En. en uh, bij de normale keuring was. de, de hoogste leeftijd was 18 jaar. toegang voor 18 jaar. En de katholieke keuring had er nog extra's bij. Uh, volwassenen. strikt volwassenen. en ontoelaatbaar. En ik weet nog wel dat. Uh, de tijd die niet zo'n ontzettend grote krant was. wel een serieuze landelijke krant. Uh, op de dag van de filmpagina. was de losse verkoop. Was, uh, was behoorlijk uh, uh, verkocht. soms uitverkocht. Omdat mensen op basis van die katholieke filmkeuring. Uh, konden zien wat betekende. 18 jaar. en, en als ze was ontoelaatbaar. dan was er seks te zien. De pagina was heel populair. Ja, de katholieke filmkeuring. Peter van Buren, destijds filmrecensent voor het dagblad De Tijd. Over het bekend worden dat Turks Fruit op 7 maart 1972 verfilmd ging worden. Up, up, me, baby, oh no. Oh no. I'm following you And You can go downtown and run around And baby, I could I be your clown. But if you ever cheat on me mean, Well, I won't, I won't take it I'm I know, know. Yeah, I know I know And I'll be following Tell me lies, and I might even sympathize, but if you ever leave me, baby, I won't take it, out. know. Yeah, I know. I'm gonna know. I'll be following Chris Isaac, die toog naar de befaamde Sun Studios in Memphis... en daar een aantal nummers opnam die in de jaren 60 zijn opgenomen. En daarvan hoorde u Live It Up. Dat is een nummer dan dat hij toevallig net zelf heeft geschreven. Het is zeven minuten voor tien. De kleine Spaanse gemeente Rascera gaat grond verhuren voor een wietplantage. Een wietrokersclub uit Barcelona zal binnenkort hun plantjes komen verbouwen... op de grond van het 800 inwoners tellende dorp. Correspondent Lex Rietman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom haalt een klein dorpje als Rascera een cannabisrokersclub binnen? Ja, nou, eh, ja, zoals veel gemeenten in Spanje eh, heeft ook de gemeente Rasquera eh, last van teruglopende inkomsten... En wij hebben last van een lijn die het niet meer doet, volgens mij. Want Lex Rietman valt even weg. Ik was met hem aan het praten over het kleine Spaanse dorpje Rasquera... dat grond gaat verhuren voor een wietplantaatje opmerkelijk. Een wietrokersclub uit Barcelona zal daar binnenkort hun plantjes komen verbouwen... op de grond van het slechts 800 inwoners tellende dorpje. Ik zie dat wij volgens mij nog geen verbinding weer hebben met Lex Rietman. Valt nog niet mee, bellen met Spanje. Ik denk dat we even de muziek open opentrekken. Maar toen bleef ook dat stil. Ja, ah, kan ook. Dat was de eindtoon en nou wordt het wel een hele gezellige potpoeren. Ja, daar is de muziek. Ja. I'm better. Lana Del Rij brengt ons dan maar naar het Nieuws van 10 uur. Want Lex Rietman neemt niet meer op in Spanje. Althans, we komen er niet meer doorheen. Ja, kan gebeuren. Ik weet ook niet waarom. Uh, we gaan in ieder geval naar het Nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met uh, de drie Nederlandse vakbonden. Die zijn uh, bezorgd en boos. Want uh, nieuwe Europese regelgeving bedreigt, nieuwe, uh, uh, bedreigt het ultieme machtsmiddel van werknemers. Namelijk het stakingsrecht te beperken. Nou, en dat een dag na de grootste staking in het onderwijs. Hoort u zometeen na het Nieuws met Jan van der Put. Tot zo.